Vijf uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Nog steeds gevechten in Libië, ondanks staakt het vuren. De Nederlands ambassade in Tokio slaat voorraad jodiumpillen in. En gehandicapte jonge Brandon verhuist naar andere instellingen. In Libië gaan de gevechten door, ondanks het staakt het vuren... dat de regering enkele uren geleden afkondigde. In de stad Misrata wordt nog steeds gevochten door opstandelingen en de troepen van Gaddafi. In de hoofdstad Tripoli zijn verscheidene zware explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De Libische minister van Buitenlandse Zaken zei vanmiddag dat de regering onmiddellijk stopt met alle militaire acties tegen opstandelingen. Volgens hem is dat nodig om de burgers te beschermen. Internationaal is er sceptisch op die mededeling gereageerd. De Amerikaanse minister Clinton en de Britse premier Cameron willen geen woorden zien, maar daden.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 President Obama is niet blij met Aristides terugkeer. Hij vreest voor verstoring van de presidentsverkiezingen van overmorgen. Aristide zegt dat hij zich wil inzetten voor de wederopbouw van Haiti... na de zware aardbeving van vorig jaar. Staatssecretaris Knapen heeft de lijst bekendgemaakt... van landen die Nederland rechtstreeks ontwikkelingshulp geeft. Het was al bekend dat het aantal fors zou worden teruggebracht. Van de 33 landen blijven er nog 15 over. Volgens Knapen wordt het beleid daardoor effectiever... Op de lijst van afvallen staan onder meer Bolivia, Egypte, Georgië, Kosovo en Suriname. Drie landen krijgen een overgangsregeling aangeboden. Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika. Van ontwikkelingsorganisaties wordt verwacht dat ze een groot deel van hun werk richten op landen die op de lijst staan.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, de avondspits verloopt wat drukker dan gemiddeld. Er staat in totaal 200 kilometer aan Fiede. Het meeste daarvan staat rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is het probleem op de A20 naar Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk... 8 kilometer Fiede. Er ligt daar een oliespoor op de rijbaan na een ongeluk. De linker is dicht. Het loopt daardoor ook helemaal vast op de A13 vanuit Den Haag. Daar staat voorknopend Kleinpolderplein 12 kilometer. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot... En in Moergrestel, 8 kilometer, is daar een kettingbotsing geweest. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer kan beter omrijden via Debbos over de A2 en de A65. Enig idee waar u jaarlijks meer aan uitgeeft? De muziekschool van de kinderen of de fotografieclub van uw man?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 De yen daalt, de Japanse munt. Wat is er aan de hand? We hebben straks ook contact met Jemen. We spreken aan een ooggetuige van de schietpartij die daar vandaag plaatsvond. Maar eerst, wat gaat er gebeuren in Libië? Nog een dag na het afgekondigde vliegverbod boven Libië... kwam de Libische minister van Buitenlandse Zaken met een staakt het vuren. Want, zo zei hij, Libië is een volwaardig lid van de Verenigde Naties... en dus leven wij resoluties van de Verenigde Naties na. Buitenlands verslaggever Mustafa Ugmi is in Libië... in de oostelijke stad Benghazi. Mustafa, um, een staakt het vuren. Uh, merk je daar wat van? Nou, in ieder geval uh, tot, uh, ja, tot uh, vanmorgen was daar geen sprake van... want toen werd... Uh, hij is Davia nog gewonnen, dat geldt eigenlijk ook voor de stad van uh, Moussata. Daar werd even gevochten, de gevechten gingen gewoon uh, door. Inmiddels hebben wij begrepen dat ook die gevechten nu zijn stopgezet en dat de Libische uh, milities zeg, nu langzaam terugtrekken zijn uh, richting Tripoli. Ja. En hoe is er in Benghazi gereageerd op uh, dit voorstel, of deze uitspraak moet ik eigenlijk zeggen, van de minister van Buitenlandse Zaken op dit staakt het vuren? Nou, dat wordt hier eigenlijk vooral gezien als een als een overwinning, want uh, zelfs nu op dit moment uh, rijden auto's hier door de straten, er wordt uh, gezwaaid met vlaggen, er wordt in de lucht geschoten. Men hier uh, viert uh, eigenlijk de, nou ja, de, de bekendmaking uh, van dat staakt vuren door de libische regering als een, ja, toch als een overwinning, uh, want men denkt dat, uh, ja, dat het toch een, zeg maar de het begin is van het val van de val van het regime. Want de opstandelingen zijn hoe dan ook ervan overtuigd uh, ja, dat de laatste dagen van Gaddafi gebeld zijn. Want zij willen hoe dan ook... Zij willen hoe dan ook... Gaddafi leven. Nou ja, je ziet eigenlijk dat de Libische regering zich voornamelijk heel erg... Nou ja, um, um, die, die werkt mee. Die zegt van nou, we zijn lid van de Verenigde Naties. Dus wij uh, zullen ook die resolutie accepteren. Uh, maar hier wordt dat vooral um, eigenlijk uitgelegd als een, als een knieval... Uh, voor het volk als een knieval voor de opstandelingen. Oké, okay, dankjewel Mustafa. Mustafa Oekbi was dat vanuit oostelijk Libië, Benghazi. Gaan wij door naar Parijs. Want Frankrijk heeft de afgelopen dagen hard getrokken aan dat vliegverbod... wat dus nu is ingesteld voor boven Libië. Onze correspondent daar is Frank Renoud. Uh, Frank, even, waarom vonden de Fransen dat eigenlijk zo uh, belangrijk? Nou, Frankrijk wilde eigenlijk vooral diplomatiek gezien weer voorop lopen... na wat er in Tunesië en Egypte was gebeurd. Want daar hebben de Fransen eigenlijk heel weinig ondernomen. Met name rond Egypte werd het initiatief aan de Verenigde Staten overgelaten. En dat kostte Frankrijk mogelijk veel invloed in de Arabische wereld, was de kritiek. Dus dat willen ze nu goedmaken. Actie ondernemen, initiatief nemen. Dat is gebeurd met het lobbyen, met die VN-resolutie. Maar president Sarkozy heeft bijvoorbeeld ook voor morgen... een ingelaste top in Parijs belegd ja, en over komt de iedereen, situatie. He? Iedereen komt ja. daar... Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk, want op de uitnodiginglijst die net verstuurd is... staan wat instituties, maar nog weinig namen. En dat schijnt ook mee te maken hebben met de snelheid waarmee een en ander georganiseerd is. Maar we weten, de Arabische Liga is uitgenodigd, de Europese Unie is uitgenodigd... en de Afrikaanse Unie is uitgenodigd. Want Sarkozy wil er graag een Europees-Arabisch-Afrikaanse top van maken... zonder de Amerikanen. Oké, okay, Hillary Clinton is niet welkom. Voor ons nog niet, maar in één zinnetje aan het slot van die verklaring staat... dat alle landen welkom zijn die ook mee willen praten. Oké. Okay. Maar wat is het belang van die top? Want um, men zit nu een beetje te kijken van wat gaat er nu allemaal gebeuren. We gaan direct Paul Snijders eens eventjes bellen bij de NAVO... wat die allemaal hebben besloten. Maar um, moeten we wachten tot er ingegrepen wordt... totdat die top voorbij is? Of kan er voor die tijd misschien ook al iets plaatsvinden? Dat weten we niet. De Fransen hebben gezegd eerder op de dag... dat de aanvallen, dat is vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken vernomen... vanaf vannacht kunnen gaan gebeuren. Maar het zou ook ergens dit weekend kunnen zijn. Dus dat kan in principe betekenen dat het al voor die top begint. Wat Sarkozy, de president, vooral met die top wil... is nogmaals dat initiatief naar zich toe trekken, Maar ook een bedoeling is, heeft de Franse regering gezegd... om met name de Arabische landen te informeren... de Afrikaanse landen te informeren... over wat die resolutie nu precies behelst. Want, zegt Frankrijk, die landen zaten er niet bij... In de. Veiligheidsraad. En we willen die landen wel betrekken bij het hele proces. En de vliegtuigen kunnen wel opstijgen vanaf de Franse luchthavens in Zuid-Frankrijk? In principe wel, maar die zullen niet opstijgen vanuit Zuid-Frankrijk, is nu de verwachting, maar vanaf Corsica, waar Frankrijk ook een militaire basis heeft, Zuid-Corsica nog dichter bij de doelwit in uh, Libië, dus dat moet geen probleem uh, zijn. En ook in de Middellandse Zee ligt nog een vliegtekschip dat mogelijk wordt ingezet ook bij het handhaven van dat vliegverbod. Ja, en die wapenstilstand, ik weet, we hadden het net met Mustafa ook al eventjes over, die de minister van Buitenlandse Zaken heeft afgekondigd, wordt dat geloofd in Frankrijk? Nou, er wordt uitermate afwachtend gereageerd in Parijs. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten... dat Gaddafi blijkbaar bang aan het worden is. Dat dat de reden is voor Gaddafi om dit te doen. Maar dat er in het veld volgens de Fransen nog weinig aan het veranderen is. Het gaat dus vooral om woorden en niet om daden, zegt Parijs. Oké, okay, dankjewel Frank. Frank Renaud vanuit Parijs. Dan gaan we naar Brussel. Daar zit onze correspondent uh, Paul Snijder. Die heeft de hele dag de NAVO gevolgd. De NAVO die heeft uh, vergaderd over de resolutie van de Veiligheidsraad. Uh, Paul, is daar nog iets bijzonders uitgekomen? Nou, in zoverre dat ze vergaderd hebben en dat ze weer doorgaan met vergaderen. Waarschijnlijk vanavond nog. En dat wel op ambassadeursniveau. De 28 ambassadeurs van de NAVO zijn eigenlijk altijd permanent bijeen. En ja, af en toe gaan ze aan tafel zitten. Dat deden ze vanmorgen, dat doen ze vanavond weer. En ze hebben zeg maar, formeel vastgesteld dat wat er nu op tafel ligt van de Verenigde Naties... voldoet aan de voorwaarden van de NAVO. Dit is wat de NAVO wilde hebben om in actie te kunnen schieten. De NAVO kan nu verder gaan met het plannen van acties, gepaste acties... als we het zelf noemen, om te zien ja, hoe die Flyzone moet worden afgedwongen. Uh, dat is dus een kwestie van. Nou, het, op papier is nu voor elkaar. Nu moet B gezegd worden van. Ja, wat gaan we nou eigenlijk feitelijk doen? En daar zijn militairen mee bezig om die vraag te beantwoorden. Ja, dat horen we de hele dag uh, vandaag. We hebben eerst A gezegd, dan gaan we B zeggen. Dat uh, zijn namelijk de minister van Buitenlandse Zaken hier in Nederland ook al, Roosentaal. Maar wat gaan we dan doen? Wat is B? Wat is B? Wat is B? Dat is een hele, hele grote en moeilijke vraag. Uh, ook, ook voor de NAVO. Want de NAVO zit zelf natuurlijk niet echt heel erg makkelijk... als je het uh, goed op de keper beschouwt. Duitsland, prominent lid van de NAVO... heeft in de Veiligheidsraad zich onthouden van, uh, van stem. Uh, wat wil zeggen dat ze de actie niet per se ondersteunen. Turkije, prominent lid van de NAVO, het enige moslimland... binnen de NAVO, heeft gezegd... wij zijn tegen het gebruik van geweld. Dus de NAVO is niet eens als het gaat... om het afdwingen van die no fly zones. Dus uh, dat is ook geweest in de situatie met Kosovo toen daar de, de oorlog was. Toen was Griekenland bijvoorbeeld tegen militaire actie. Maar die heeft gezegd, oké, okay, als jullie dat per se willen... dan zullen wij niet dwars gaan liggen. Ei, en daar ging Paul met de verbinding. Dat is jammer. De laatste woorden was uh, een vergelijking met Kosovo... dat Griekenland destijds zei van dan zullen wij niet dwars gaan liggen. En dat zal waarschijnlijk Duitsland dit keer ook niet gaan doen. Later meer over hoe het verder gaat met de resolutie van de Verenigde Naties... en de uitvoering daarvan door de NAVO. Zometeen gaan we ook nog even bellen met Jemen. Daar loopt het verschrikkelijk uit de hand. U hoort zo meteen VPRO-correspondent Ellen van Dalen. Maar eerst de vrijdagmiddag file met Wijnand, Zwaan, regen... en vrijdagmiddag geen gelukkige combinatie. Nee, dat is het zeker niet. En daardoor verloopt de avondspits ook drukker dan gebruikelijk. Ruim 200 kilometer op de klok... Een paar ongelukken die zorgen voor extra openthoud. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk staat 8 kilometer. Ja, de weg is wel weer vrij, maar het loopt inmiddels ook al helemaal vast op de A13 vanuit Den Haag. Dat staat voor het klein Polderplein 13 kilometer. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg... na een kettingbotsing tussen Best en Moorgestel 10 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Voorlopig kun je beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het wordt Zuid-Europa voor PSV en FC Twente. Want daar moeten de duels in de kwartfinale van de Europa League worden afgewerkt. Twente werd aan Villarreal, de nummer 4 uit Spanje, gekoppeld. En PSV loopt een van de drie overgebleven ploegen uit Portugal, namelijk Benfica. Ronald van der Geer vroeg om te beginnen aan PSV-trainer Fred Rutte... naar zijn reactie op de loting. De eerste reactie is van een mooi adviesje. Uh, mooie club, uh, club met een story...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 Je hebt nog veel kans om ze aan het werk te zien. Er zit ja. een internationaal weekend tussen natuurlijk. Ja, ik kan, aanstaande maandag kan ik, uh, kan ik ze al uh, live zien. En, en dan ben ik me even de naam ontschoten waar ze precies spelen. Maar ik kan ze in ieder geval live uh, aan het werk zien, ja. Is dat een ploeg op jouw lijstje waarvan je dacht, ja, die wil ik wel? Of had, je, uh, had jij in die lijst ook ploegen waarvan je dacht, nou liever niet? Nou, liever zou ik niet naar, uh, naar Kiev gaan. Uh, die zitten namelijk, uh, zeker in de reeks van wedstrijden, aan het einde van het seizoen... zit je namelijk met... Uh,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 Er werd ook geloot, als dat was Fred Rutte, de trainer van PSV... er werd ook geloot voor de Champions League. Daar doen we niet meer aan mee als Nederland zijnde. Chelsea en Manchester United, de twee Engelse ploeg, ploegen... die nemen het in de kwartfinale tegen elkaar op. Real Madrid speelt tegen Tottenham Hotspur... kan van de vaart weer terug naar Madrid. En Barcelona werd aan Shakhtar Donetsk getrokken en de titelhouder Inter Dat treft Schalke 0-4. Dan gaan we naar Jemen. Want in Jemen is de noodtoestand afgekondigd. Gebeurde nadat er eerder vandaag was geschoten op demonstranten. En daarbij zijn waarschijnlijk tientallen doden gevallen. De zender Al Jazeera spreekt over dertig doden en honderden gewonden. Verslag even van de VPRO. Ellen van Dalen is in Sana'a. Ellen, wat heb je gezien vandaag? Wat is er daar gebeurd? Ik was op het terrein van het universiteitsgebouw... dus daar waren alle anti-regeringsdemonstranten zich dagelijks verzamelen. En op vrijdag is het altijd extra druk. Uh, er was een middaggebed geweest. dat uh, was eigenlijk net voorbij. Ik was er ook bij. En uh, nog geen vijf minuten later zagen we in de verte allerlei zwarte rookwolken ontstaan. En dan ik toch de nieuwsgierigheid heen van wat is dit. We hadden het idee van dat zijn een aantal autobanden die in de fik zijn gestoken. We liepen daar naartoe en eigenlijk met de hele massa. Want iedereen was eigenlijk aangetrokken tot, tot die rookwolken en die renden daar naartoe. En uh, eigenlijk hoorden we toen al in de verte wat schoten... maar je kan dat in eerste instantie toch altijd een beetje moeilijk plaatsen. Want dan denk je van, is het nou vuurwerk of niet? Maar al vrij snel kwam dat geluid dichterbij. En uh, had ik ook het idee dat het dus van, uh, van boven afgeschoten werd. Dus van daken en vanuit huizen. En uh, ja, dat, dat was een kwestie van eigenlijk vijf minuten. En dit alles gebeurde dus ook al in, denk ik, tien minuten na dat gebed... En wij zijn zelf toen omgekeerd. We zijn naar de moskee gegaan. De moskee die staat bij dat centrale plein. En dat is ingericht als een soort eerste hulp, een soort noodhospitaal. En uh, nou, al vrij snel waarde, werden daar de eerste gewonden binnengebracht. Er ontstond uh, chaos, paniek. En uh, ambulances reden af en aan. En de gewonden waren echt ernstig. Een deel van hen werd toen ook al weer teruggebracht naar het ziekenhuis overgebracht. En een deel bleef achter in de moskee. En wij zijn toen uh, daar naar binnen gegaan. En uh, nou, na anderhalf uur uh, konden wij zelf al in ieder geval 21 doden tellen. Daar op die plek. En we hebben artsen gesproken en die zeiden dat, dat er in de ziekenhuizen zelf... ook al acht uh, mensen waren overleden uiteindelijk aan hun verwondingen. En ik denk dat dat aantal zeker in de loop van de dag nog wel zal toenemen. Maar als ik het goed begrijp is er ongeveer vijf tot tien minuten geschoten. En daarna is het uh, qua schieten weer rustig geworden. Het moet een vrij korte periode zijn geweest. En ik heb gevraagd aan uh, ooggetuigen die daar dus uh, bij waren. Dus gewonden die nog wel konden spreken. van Wat is er nou precies gebeurd? Sommigen zeggen van uh, wij, wij zaten in een van de zijstraatjes te bidden. We waren eigenlijk net klaar. En vrijwel direct werd het door het leger gericht op ons geschoten. En dat kun je ook zien aan de gewonden die, zwaargewonden die werden binnengebracht. Want die hadden echt schotwonden uh, op hun uh, uh, lichaam, dus bij het hart en ook in het hoofd. Dus uh, ja, de, de doden zijn als volgt daarvan ook uh, natuurlijk overleden. Uh, en zij hebben steun gehad, waarschijnlijk van de balpachia, ba zoals dat heet. Dat zijn huurlingen. En die zijn eerst begonnen uh, met stenen gooien. Toen zijn demonstranten terug gaan gooien met stenen. En toen zijn die baldesia ook gericht gaan schieten. En het leger die heeft dat, zegt men, oogluikend uh, toegestaan. Ellen van Dalen was dat vanuit Jemen. Dankjewel Ellen. Zondagavond trouwens zeg ik er nog eventjes bij. Om zeven uur kunt u van haar een reportage horen over Jemen. Hier op deze zender Radio 1. Het heet dan Bureau Buitenland van de VPRO. En straks na half zes praten we verder... Met Paul Aarts over de situatie in Jemen. Gaan we een tikje verder weg? Namelijk uh, de kleinste planeet van ons zonnestelsel. Mercurius. Daar uh, gaan we nu over praten. Daar weten we binnenkort ook alles van. Tenminste als het aan de NASA ligt. Tot nu toe is er niet heel erg veel bekend over die planeet... die het dichtst bij de zon staat. Maar na zes en een half jaar onderweg te zijn geweest... kwam de ruimtesonde Messenger vandaag aan... in een baan om de planeet Mercurius. Gaan we over praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, goedemiddag. Goedemiddag. Zes en een half jaar, man. Dat is niet niks. Hoeveel kilometer ja. hebben we het dan over? Het is ook een heel raar vraag. ...bijna 8 miljard kilometer afgelegd... ...terwijl die planeet helemaal niet zo ver weg staat. Maar de reden waarom dat moest... ...is dat die... Uh, planeet Mercurius heeft een hele andere snelheid dan de aarde. En als je daar uh, gewoon naartoe gaat... dan kun je niet in een baan om die planeet terecht te komen... Uh, dan vlieg je er voorbij. Dus hij heeft allerlei trucs uitgehaald om een paar keer langs Venus te vliegen... en zelfs een paar keer eerder langs Mercurius om vo voldoende af te remmen. En uiteindelijk is die baan zo gekomen dat hij afgelopen nacht... in een baan om de planeet terecht is gekomen. Ja, ah, listige reis is dat uh, geweest. En Wat voor zonde is trouwens die, die, die messenger? Wat, wat dat is er allemaal aan boord? Het is eigenlijk een vrij klein ding, hij is een beetje het formaat van een forse koelkast. Hij heeft zeven wetenschappelijke instrumenten aan boord. Dat zijn natuurlijk camera's, um, instrumenten om de temperatuur van het oppervlak en de samenstelling te meten. Magnetisch veld, hij gaat de hoogte van het oppervlak in kaart brengen. Dus het is eigenlijk een manier om die hele planeet van top tot teen beter te leren kennen. Het uh, is eigenlijk een gekke planeet, he? want hij heeft een, een grote kern. Jij weet het al, hè? Ik heb een verhaal gelezen uh, Mercurius is een uh, planeet uh, die eigenlijk uh, net als de, uh, als de maan en de aarde... voornamelijk uit gesteenten en metalen bestaat. Nou, De aarde, dat weten we allemaal, die heeft een kern van ijzer en nikkel. Die zit binnen in de planeet en er zit een heleboel ges, uh, deels gesmolten gesteenten omheen. Mercurius heeft ook zo'n metaalkern, maar die is in verhouding enorm groot. Je zou Mercurius bijna een soort ijzeren bal met een laagje modder eromheen kunnen noemen. En niemand weet precies hoe dat komt. Het idee is een beetje dat er misschien heel lang geleden dat die planeet groter was geweest... en dat die mantel van gesteente bij een zware inslag verbreizeld is... en de ruimte in is geblazen. En dit onderzoek moet daar allemaal meer uh, inzicht over uh, opleveren. Ja, en wilde NASA ook, uh, laat maar zeggen, die grote vraag... Uh, hoe is het, uh, het het hele al ontstaan, het leven en zo... hopen ze daar ook nog zaken over te ontdekken? Nou, dat zijn een beetje hele grote vragen. Mercuri is een klein planeetje in een klein zonnestel. Je weet het is. nooit. Maar, je weet het niet. Maar leven kan er natuurlijk niet zijn. Die planeet staat dicht bij de zon. Het is er overdag 450 graden heet... Oh, ja. Er is geen dampkring, geen water. Maar misschien leren we wel meer over de vorming van ons eigen planetenstelsel. Waar natuurlijk de aarde zelf ook deel van uitmaakt. En ik moet er ook nog bij zeggen, het is niet alleen de NASA die dit gaat doen. Uh, dit project dan natuurlijk wel. Maar over uh, een jaartje of drie gaat ook de Europese ESA samen met Japanse uh, ruimtevaarttechnici... ...gaat een veel groter en veel uh, uitvoeriger project naar Mercurius op poten zetten. Dus inderdaad, de komende jaren gaan we die planeet helemaal van top tot teen leren kennen. Oh, dan komt er ook een zonde die kant op. Uh, en, en deze, uh, hoe lang kan die eigenlijk blijven cirkelen in banen eromheen? In principe, hij wordt niet afgeremd, hij slijt niet erg hard. Ja, misschien onder invloed van die sterke zonnestraling. Maar uh, hij is ontworpen voor een levensduur van ongeveer een jaar. Nou, de verwachting is dat, dat, dat hij dat zeker gaat halen. Maar wat je vaak ziet met die toestellen, dat ze het veel langer blijven doen. Dus je hebt best kans dat hij nog uh, in leven blijft. totdat zijn Europese broertje aankomt. Dat zou mooi zijn. Maar uh, ja, het is een beetje afwacht hoe, uh, hoe die het allemaal houdt. Oké, okay. en wanneer komen de eerste gegevens op aarde? Uh, 23 maart gaan alle uh, instrumenten weer aan. En dan zullen de eerste foto's van uh, uh, het oppervlak uh, vanuit een baan om de planeet gemaakt worden. Dus tegen die tijd uh, gaan we er zeker meer over horen. Spannende dag. Dankjewel voor dit moment, Govert. Govert Schilling was dat, uh, wetenschapsjournalist. Dus over Mercurius en die ruimtesonde die daarnaartoe onderweg is. En nu bijna aangekomen.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 ANWB ah, verkeersinformatie De avondspits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat ruim 200 kilometer aan file. Het meeste daarvan staat rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de lange file op de A13 vanuit Den Haag. Daar staat tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. Dat te maken met een ongeluk op de A20 naar Gouda. De rijstroken zijn weer vrij, maar er staat nog wel file tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 8 kilometer. En in het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 7 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Verkeer naar Tilburg kan nog wel beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Het weer. Met Marco Verhoefhaar, ze pak nog niet aan, dus hij is het later. <laughs> hij was zelfs al bezig met opnames en dat liep niet helemaal soepel. Maar vooruit, we zijn er toch. En ik heb ook goed nieuws. Want nu regent het toch op veel plaatsen in het land. Maar die regen trekt in de loop van de avond langzaam naar het zuiden. In het noorden is het dan al droog en in de nacht wordt het in de rest van het land ook overwegend droog. Een paar opklaringen. En dan kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt zakken. Dat dan weer wel. Maar goed, die opklaringen zorgen er uiteraard voor dat we morgen volop zon hebben. Dan loopt het kwik op tot maximaal 10 graden en er staat niet zo heel veel wind.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 de NOS, Radio 1-journaal natuurlijk te volgen via het internet www.nos.nl en de Twitter NOS Radio 1, dat is ons Twitter-account. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar de Franse regering is er wel klaar voor, voor het vliegverbod boven Libië. In reactie op dat vliegverbod kondigde de Libische minister van Buitenlandse Zaken eerder vandaag een staakt het vuren aan. We gaan we over praten met onze correspondent Nicole Leveve, Ze is in Egypte op dit moment, in Cairo. Nicole, um, een staakt het vuren, zeggen ze, in Libië, de minister van Buitenlandse Zaken. Wat denk je, eh, moeten we dit serieus nemen... of is dit een, een poging om een soort van uitstel te krijgen? Nou, als je in de Arabische wereld met mensen praat... dan wordt duidelijk eh, het laatste gedacht. Het is echt volkomen onduidelijk hoe we dit moeten zien. Het is een 180-graden draai... in verhouding tot uh, uh, ja, uitlatingen die gisteren zijn gedaan en eerder. En het strookt ook niet met de berichten over zware gevechten... in uh, Misurata, in Tripoli, waar explosies uh, zijn uh, gemeld... En nou, net heeft een woordvoerder van Gaddafi nog wel eens gezegd dat het echt is ingegaan. En dat al die bombardementen, dat dat echt niet gebeurt door overheidstroepen. Maar het is echt onduidelijk. En hier zeggen mensen: het is weer eens een trucje van Gaddafi. Een man die je niet op zijn woord kan geloven. Het is niet de meest betrouwbare. Uh, ja, en ik sprak net ook met een Libië hier op straat in, in Cairo. En die zegt, ik geloof er helemaal niks van. Nee, maar het vliegverbod, uh, dat ligt er wel. Uh, want dat is een uitspraak van de Verenigde Naties, de veiligheidsraad. Het nieuws is uh, van gisteravond. Hoe is dat trouwens op gereageerd in de Arabische wereld? Nou, daar zijn mensen heel erg blij mee. De solidariteit is heel groot met de strijd van de Libiërs. Er is wel een voorwaarde. Een no-fly-zone is Prima als er gebombardeerd wordt om de mensen te helpen, als er maar geen westerse troepen over straat gaan lopen, daar heeft men hele slechte ervaringen mee in de Arabische wereld. Denk aan Afghanistan, denk aan Irak. Als er troepen naartoe moeten, dan moeten dat Arabische troepen zijn. Maar hulp vanuit het westen, dat vinden de mensen hier, dat is hoog tijd. Nou, Arabische troepen, maar uh, wie ga, welke landen gaan daar meewerken? Uh, in ieder geval Qatar, de Emiraten worden genoemd. Het is niet duidelijk hoe een bijdrage er precies uit gaat zien. Tunesië heeft al laten weten, wij doen in ieder geval niet mee. De buurlanden van Libië zijn sowieso heel voorzichtig om ja, hardop te zeggen wat ze precies gaan doen. Egypte, ja, ook zo'n land waar natuurlijk net een revolutie is geweest... en waar men druk op bezig is om het land weer op orde te krijgen. Dus die doen officieel ook niet mee. Maar het bericht gaat wel dat Egypte lichte wapens zou hebben gestuurd... Naar Benghazi om de, om de mensen te helpen. En er zijn ook veel hulpconvooien die kant uit gegaan. In ieder geval in, uh, is men binnen de hele Arabische Liga unaniem over de wenst. Uh, die, die, dat vliegverbod in te voeren. Dat hadden zij eigenlijk al eerder besloten dan uh, de VN. Ja, het is op zich, uh, ja, misschien hebben die Arabische leiders trouwens ook wel wat anders aan hun hoofd. Want je hoort het ene bericht na het andere wat oppopt. Uh, op ja, het is vandaag vrijdag, dus heel veel demonstraties weer na het middaggebed. En ja, in Jemen uh, is er geschoten op een grote menigte van de demonstranten. Net de week worden de demonstraties daar groter. En daar is vandaag echt een bloedbad aangericht met meer dan 30 doden en heel erg veel gewonden. En ja, de beelden die zijn echt gruwelijk. Nou, ook in Syrië waren er wat kleinere demonstraties, maar ook hier één dode... ...en vele gewonden. Bahrein is nog steeds rustig. Het regime zegt... Ja, ...de oppositie wil er niet met ons praten... ...dus wij kunnen er niks aan doen... ...dat het niet goed gaat. De demonstraties in Jordanië... Ja, ...en dan heeft de Saudische koning vandaag nog... ...een toespraak gehouden... ...en die komt, probeert uh, ja, te voorkomen... ...dat hetzelfde gebeurt in zijn land... ...en die heeft maar weer eens beloofd... ...dat er een herschikking van het kabinet komt... Ja, ...zonder het volk te raadplegen. Dus we moeten afwachten wat dat oplevert. Dus ook zonder Libië... Uh, gebeurt er van alles vandaag in de Arabische wereld. Dat kan je wel zeggen, Nicole. Nicole Leveve was dat. Er gebeurt inderdaad van alles. En daarom vroegen wij u ook van, nou, er is zo ontzettend veel nieuws... hoe volgt u dat nieuws eigenlijk? Dan zegt iemand, ja, ik word er een beetje moedeloos van. Ik hoop, hoopte op het einde van Gaddafi, maar dat ziet er nou toch weer uh, anders uit. Kees Gravendaal, u heeft het misschien gehoord in tijden van uh, Cairo... toen de crisis daar was, uh, oud-journalist. Die zegt dat hij via satellietschotels en meerdere televisieschermen... en computers uh, eigenlijk alles volgt en het ontgaat hem op die manier helemaal niks. Iemand anders zegt van ja, ik volg het via Twitter... en ik word een beetje moe van alle deskundigen. Uh, iemand anders zegt weer, ik maak me zorgen. En misschien even aanhaken bij Catalina, want die zegt... ik word een beetje moe van alle deskundigen. Ja, gaan wij weer naar een andere uh, deskundige toe, namelijk in Volkel. Jeroen de Jager, die is zelf niet de deskundige... maar die heeft weer allerlei deskundigen bij zich uh, staan. Jeroen, welke deskundige heb jij om je heen? Nou, uh, kolonel uh, Tanking, de commandant hier van de luchthaven, uh, of luchthaven, luchtmachtbasis uh, Volkel... Um, die heeft zelf ook gevlogen trouwens uh, boven Bosnië en die heeft daar in de tijd uh, dat no-fly verbod, wat daar toen was in de jaren negentig, uh, weten te bewaken. En misschien even beginnen, want we hoorden net Qatar en de Emiraten vallen als mogelijke partners... die meedoen uh, aan die operatie boven Libië... Uh, kunnen we daar goed mee samenwerken eigenlijk? Want daar hebben onze procedures volgens mij niet helemaal mee afgestemd. Daar kunnen we zeker mee samenwerken. Het zal alleen wat minder makkelijk zijn als met NAVO-partners... waar standaard procedures voor zijn en waar we veel vaker mee oefenen. En daardoor moeten we met uh, landen zoals uh, Qatar en Emiraten... moeten we directer afspraken maken, maar het is hier zeker niet onmogelijk. En moet je dan uh, aan een bepaalde rol denken die zij dan krijgen en die de NAVO heeft? Een vergelijkbare rol van, uh, van beide. En je uh, wisselt het eigenlijk af en met z'n allen... Uh, be bevestig je die no-fly zone. We ja. waren het vorige uur gebleven bij uh, Libië... En, en wat het woestijnlandschap zeg maar, voor invloed heeft op de operatie. Is het nou veel makkelijker opereren boven Libië... omdat het zo'n vlakke woestijn is? Voor ons maakt dat niet zoveel uh, uit. Voor ons is het belangrijk dat we gewoon goed zicht hebben over het uh, land... en daarnaast uh, uh, de no-fly zone kunnen uh, hanteren en garanderen. Wij staan hier in de hangaar trouwens van uh, die luchtmachtbasis. Uh, en daar staan drie van die uh, F-16's die mogelijk dus... zijn die klaar voor vertrek trouwens? Uh, deze staan in onderhoud, maar uh, zijn ook zeer, binnen zeer korte tijd uh, inzetbaar. En uh, mee te gaan uh, als er besloten wordt om ons in te zetten... kunnen ze ingezet worden. Wat zijn jullie daar nou voor te trappelen, zeg maar? Als je zo'n bericht hoort uh, uh, dat, de, dat de vn Veiligheidsraad zo'n besluit neemt... van de no-fly zone, dan... Breekt hij hier de koorts los? Met professionele aandacht volgen we dat altijd. Want het hoort bij ons werk. We zijn erop voorbereid. De mensen zijn, dat is het werk wat de mensen willen, willen doen en kunnen, kunnen doen. Dus met zeer veel aandacht luisteren we naar wat de politiek aan het besluiten is. En als u dan denkt aan Libië en het en, en afdwingen van dat no-fly verbod. dan kun je terechtkomen in gevechten daar met de Libische mirages. Want die hebben vooral mirages. Libiërs hebben vooral mirages. Uh, dat hoort bij het militaire, militaire vak. En dat is ook iets wat we dagelijks uh, trainen uh, om uiteindelijk uh, uh, zo goed mogelijk daar, daar weg, uh, weg te komen en onze taak te volbrengen. En uh, wat is zeg maar, de prestatie van de F-16 ten opzichte van de mirage? De prestaties zijn uh, ver, uh, vergelijkbaar. Het is vooral afhankelijk van de, de training van de vliegers. En neemt u van mij aan, de vliegers in Nederland zijn goed getraind. Oké. Uh, dan het uh, luchtafweergeschut wat daar staat in, uh, in Libië. Dat is vooral Russisch, uh, begrijp ik. Uh, hebben we daar iets van te vrezen? Uh, van alle luchtafweer heb je wat uh, te vrezen. Het is vooral belangrijk om je daar goed tegen te wapenen. En uh, de F-16 is uitgerust... Uh, om zich daartegen te, te wapenen. Uh, moderne systemen wordt het ook steeds moeilijker om die daartegen te bewapenen. En daarom is training zeer belangrijk. En stel nou dat het kabinet dit weekende week nog beslist... dat er een uh, deelname komt van Nederland aan die no fly zone boven Libië. Hoe snel kunnen, kunnen uw uh, mensen worden ingezet dan? We kunnen dan op stel sprong uh, vertrekken. En we zullen dan uh, zeer snel worden, worden ingezet. En dan uh, spreken we over een aantal dagen. Ja. Goed, uh, nou, Nederland heeft op dit moment, uh, begrijp ik, 87 F-16's op zich paraat staan in Nederland om mee te doen aan uh, de no-fly zone boven Libië. Ook nog twee KDC-10's, dat zijn uh, toestellen waarmee bijgetankt kan worden. En aan dat soort toestellen moet je dus denken voor eventuele deelname van Nederland aan het uh, vliegverbod boven Libië. En Jeroen, is het al weekend uh, daar bij jou? Ja, een beetje wel. Uh, ik zat net even in de kantine. En hier zijn die onderhoudsmensen die hebben dan toch ook hun vrijdagmiddagborrel. Uh, uh, dus die stonden met een uh, kratje pils. Oh, Oké, okay. want ik hoor namelijk en, uh, helemaal geen vliegtuiggeluiden. Uh, ik dacht, die F-16 nee, zullen nog vliegen. Nee, dat maar... wordt helemaal niet gevlogen op dit oh, moment. Het is uh, vrijdagmiddag vijf uur geweest. Het is weekend. Het is vrijdagmiddag. Ja. Oké, okay, dankjewel Jeroen. Jeroen de Jager was dat. We gaan verder praten over Jemen, want uh, u hoorde het net al uh, van Nicole Leveve. De situatie daar is totaal uit de hand gelopen. Gewapende mannen openden na het vrijdagmiddag gebedt het vuur op demonstranten. daarmee zijn tientallen doden gevallen. In Jemen wordt al een maand lang gedemonstreerd en ook geroepen en geëist zelfs dat de president Saleh zou aftreden. We praten er verder over met Paul Aerts, docent internationale betrekking aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Meneer Aerts, um, zat dit eraan te komen dat de regering hard zou ingrijpen? Even een kleine correctie. Uh, niet de Vrije Universiteit, maar de UvA. De okay. Universiteit van Amsterdam. Ja, en nou de vraag? Um... Het zat aan te komen, um, ik moet zeggen, en dat is ook een kleine correctie... ...de demonstraties in Jemen die zijn al uh, twee maanden gaande. Op de dag dat uh, Ben Ali verdween uit Tunesië... ...zijn de demonstranten al met grote aantallen de straat op gegaan in Sanaa... ...plus nog een aantal andere steden. En eigenlijk zijn ze sindsdien niet van de straat afgegaan. Of het nu vandaag helemaal uit de hand is gelopen... ...dat uh, is wel zo als je kijkt naar het aantal slachtoffers... ...maar het kan nog veel en veel erger... Ja, het kan altijd erger, maar de vraag is eigenlijk van... Uh, lag dat in de lijn der verwachtingen dat de regering zo hard zou ingrijpen? Uh, ja, um, er was toch, uh, of je zou kunnen zeggen... we gingen langzamerhand naar een climax toe... maar zoals gezegd, de climax ligt nog een beetje van ons vandaan. En het, uh, er kunnen nog veel meer slachtoffers vallen. Uh, vergeet ook niet dat um, veel mensen in Jemen uh, wapens dragen. Er is wel een gezegde dat elk huishouden minimaal drie wapens heeft... Uh, de stammen zijn goed bewapend. Uh, we weten dat heel veel stammen um, hun vertegenwoordigers naar Sanna gestuurd hebben om daar te demonstreren. Soms ook uh, om het bewind te steunen, soms om dat tegen te demonstreren. Dus er zijn gewoon heel veel wapens op straat. En er hoeft dus maar weinig te gebeuren of de kogels vliegen om je oren. Maar vererger dan het conflict? Is dat eigenlijk de analyse? Uh, de gewelddadige dimensie uh, voegt wel een... Ja, dat is wel iets extra's, denk ik. Ja, het, het is nog vooral een politieke strijd, dat is het zeker. En, uh, uh, maar als het, als het geweld hand over hand gaat toenemen... dan uh, ja, lijkt het toch wel richting een serieuze burgeroorlog te gaan. Ja, want uh, laat we zeggen, van beide kanten is niemand van plan om concessies te doen. Ook de president, uh, Saleh is niet van plan om op te stappen. Oh ja, ik vind het een beetje moeilijk om in termen van balans te spreken van beide partijen. Um, ik denk toch dat hier de president een, uh, een gebaar moet maken. En het gebaar moet veel verder gaan dan het gebaar dat hij een paar weken geleden heeft gemaakt. Dat hij dus niet verkiesbaar is. verkiesbaar is in 2013. Ja, u zegt hij moet een, een gebaar maken, maar gaat hij dat maken? Dat weten we niet, hè? Dat is de bekende journalistenvraag. Uh, wat gaat er gebeuren? Uh, ik weet dat niet. Ik, um, we zien ook bij, uh, bij Gaddafi in Libië dat er hele onverwachte manoeuvres uh, kunnen uh, plaatsvinden. Die van uh, de afgelopen uh, dag zijn natuurlijk wel het, het meest verrassend. Zoiets kun je ook in het geval van Jemen niet helemaal uitsluiten, maar. Als je een beetje de lijn van de gebeurtenissen volgt... Uh, dan moet je toch wel haast aannemen dat um, de president van Jemen... vroeg of laat ook het hoofd in de schoot zal leggen. Maar niet zomaar. Nee, en dan bekende journalisten vragen... we weten alleen niet wanneer. <laughs> uh, zo is het. <laughs> Meneer Aerts van een van die universiteiten. Nee, hoor, van de Universiteit van Amsterdam. Oh, okay. <laughs> Dank u wel, Paul oh, okay. Aerts. Docent internationale betrekkingen was dat. Zometeen... Hoort u wel eens over een nieuwe ruzie in de Europese Unie? Gaat uiteraard over geld. De EU wil meer en dat zorgt voor frictie bij de lidstaten. Maar is de eerste files op vrijdagmiddag met Wijnand Zwaan. Ja, het zijn er veel uh, en uh, een paar dingen zijn uh, opgevallen. Tenminste, een paar dingen zijn erbij gekomen... ten opzichte van de verkeersinformatie van zonet. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar staat voor de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Zojuist een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A10 West is daardoor voorlopig dicht. En op de A58 van de Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... tussen Riddand en knooppunt Markizaat, 3 kilometer. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Nou, we gaan praten over Japan met uh, Wim Turkenburg, de hoogleraar aan uh, de Universiteit van Utrecht. Daar kan ik me nooit in vergissen, want daar is er maar één van. Meneer Turkenburg, um, wij moeten het eventjes hebben over dat, uh, ja, het niveau van de ramp. Dat is een soort klassificatie, dat gaat met cijfers gepaard. Ja. We hadden het steeds over nummer 4, of het, klasse 4. En dat is verhoogd naar klasse 5. Ja. Wat betekent dat? Dat is verhoogd door de, door de, zeg maar de, de eigenaar van de centrale. Uh, wat betekent dat? Dat men nu in Japan aangeeft dat de situatie, de ernst van de situatie is toegenomen. Want het is van 4 naar 5 gegaan. Aan de andere kant uh, wil men aangeven... het is nog lang niet zo ver als bijvoorbeeld Tsjernobyl. Uh, Want dat was nummer... Dat was nummer 7, de denkbare klasse. Het is dus ook een communicatiemiddel. En een communicatiemiddel met het publiek... om aan te geven van hoe erg is nou eigenlijk het ongeval. Dat je daar een beetje gevoel voor krijgt. En met dat communicatiemiddel wil men ook voorkomen... dat het onnodige paniek uh, uitbreekt. Nou ja, dus... mij schrik wel weer om, om het hart. Ik denk, oh jee, het is om, omhoog gegaan van 4 naar 5. Ja, Hoewel er onder experts al werd gesproken, ook door mijzelf, over zes... zo schat ik het zelf in... Dus ik was wat uh, verrast uh, dat het uh, door Japan zelf nu op vijf wordt, uh, wordt gezet. Ja, en, maar dat komt dan misschien nog wel. Uh, maar dat moeten ze zelf doen, dat is eigenlijk. Dat moeten ze zelf doen. En uh, dat is nogmaals, zij communiceren op deze manier. En uh, ja, het, is, het, is, het, is, het zegt iets over hoeveel belasting is er al in het milieu. Hoeveel veiligheidsbarrières zijn er nog? Werken veiligheidssystemen nog? Dat willen ze met zo'n getal aangeven. Nee. Nou wordt er met mannenmacht geprobeerd om het vooral te koelen. Om er water op te krijgen. dat het gebeurt met brandweerauto's, het gebeurt met uh, helikopters. Lukt het een beetje? Nou, Met de helikopters is men gestopt. Men heeft zich nu helemaal gericht op de, op de brandweerwagens. Heeft ook hoogwerkers ingeschakeld. Uh, ook met grote capaciteit. Uh, men heeft dus ook veel water in de reactor weten te krijgen. Ook vandaag. Uh, of dat allemaal werkt. Want het gaat dan vooral om de koelbaden... Cool, uh, die in reactor, uh, wat was er ook? <laughs> reactor nummer uh, ja. drie hebt. Ja. En uh, uh, ja, of dat werkelijk is gelukt, dat weten we nog. Dat moeten we nog horen. Nee. Dus of er voldoende water in zit. Een zorg is uh, dat, dat, het, dat de baden kapot zijn. Dus dat er lekken in zitten. En, en dat, dat je er wel water in kan storten. Maar dan dan dat, ik... dat het ook weer weg zou kunnen lopen. Nee. Maar dat weten we nog niet. Dan was er ook een het, het verhaal vandaag van ze zouden proberen om. Uh, extra stroom uh, te krijgen. Uh, en dat is dan bedoeld ook om allerlei motoren en andere apparaten... weer aan het werk uh, te kunnen krijgen via een soort stroomkabel. Men heeft een stroomkabel aangelegd en wilde men primair... zeg maar de pompen mee uh, op, in werking uh, krijgen van reactor nummer 2. Dat is de minst beschadigde reactor. Maar tegelijkertijd ook een reactor die, uh, die, die zorgen baart. En uh, ja... Men heeft de kabel wel gelegd, maar verbindingen zijn niet te maken. Daarvoor moeten we eerst uh, die wateroperaties spuiten stoppen dan moet er ook stralingsniveaus voldoende laag zijn. Men heeft nu aangegeven dat het op zijn vroegst morgen wordt... voordat het voor reactor 2 lukt. En men hoopt dat het daarna ook bij andere reactoren gaat lukken. Ja, eigenlijk is dat lek in dat koelbad waar we het net over hadden... dat is eigenlijk het grootste probleem op dit moment. Dat koelbad van nummer 3 is het grootste probleem op dit moment, ja. ja. En dan komen we weer bij de situatie waar we het vorige uur over hadden... dat uiteindelijk geprobeerd zou worden om het ja, af te dekken... als ik het heel huiselijk mag zeggen. Dat is denkbaar. Dat is een optie die men achter de hand houdt. Dan stort je er eerst heel veel uh, absor neutronen absorberende stof op, dat heet dan borium. En vervolgens beton, uh, zand en beton, zeg maar de optie die ook in Tschernobyl werd toegepast. Dat zal, was, ja, of, dat zal niet bij alle reactoren gebeuren. Misschien bij één, misschien bij twee. Misschien ook alleen voor de koelbassins. Dat, uh, dat weet ik niet. Daar wordt over nagedacht. Dat is, daar is nog geen besluit over genomen. Nee, en het belangrijkste waar we dit komend weekend op moeten letten, is of die elektriciteitsvoorziening uh, herstelt. Ja, dat is een belangrijk punt. Maar het is toch ook ja, steeds het, het, het, het risico dat er explosies gaan plaatsvinden. En dat moet op alle mogelijke manieren voorkomen worden. En daarvoor moet het dus goed gekoeld kunnen worden. Oké, okay, ik dank u wel voor dit moment. Meneer Turkenburg. Meneer Turkenburg is van de Universiteit van Utrecht. Wim Turkenburg, energiedeskundige, ALDA. En dan de Europese Unie. De Europese Unie wil volgend jaar opnieuw extra geld. Dat zegt de verantwoordelijke eurocommissaris tegen de NOS. En extra geld betekent in Europa opnieuw een knallende ruzie over de begroting van de gemeenschap. Correspondent Chris Ostendorf. De Europese Commissie ziet de stapel rekeningen voor komend jaar enorm groeien. Eurocommissaris Lewandowski, die de Europese begroting beheert, ziet de bui al hangen. We moeten voor 2012 probably a een beetje meer dan het was. For 2011. Een heel klein beetje meer. Het is een eufemisme. Het gaat om 6, misschien wel 7 miljard euro extra. Het is niet anders, legt de commissaris uit. Er komen dus rekeningen binnen en dat komt door de systematiek van de Europese begroting. Die begroting wordt elke zeven jaar opgesteld. In de eerste jaren komen er vooral plannen. Daarna gaan aannemers aan de slag. Bruggen, wegen worden aangelegd. En daarna, nu dus, komen de rekeningen binnen in Brussel. Die rekeningen moeten wel worden betaald. De bills, en ik denk dat dit heel erg in de Nederlandse filosofie pay de bills. De Eurocommissaris weet dat hij hierdoor opnieuw een knallende ruzie krijgt, onder andere met premier Rutte. Maar Nederland moet niet alleen klagen over de kosten van Europa, vindt hij. The is single market. Nederland is een van de rijkste landen en zou ook eens moeten erkennen dat we rijk zijn dankzij Europa. Mete daarom denkt de commissaris dat Nederland uiteindelijk ook wel zal betalen. I think we can expect the Dats commitment to the European project. Deze maand nog gaat Eurocommissaris Lewandowski naar Den Haag... om zijn plannen uit te leggen. En 20 april komt hij definitief met zijn begroting. Met dus, als het aan hem ligt, extra geld voor Europa. Dat zei onze correspondent in Europa, Chris Ostendorf. Dominique van der Heijden vroeg vervolgens naar premier Mark Rutte... naar zijn reactie op de stijging van de begroting van de Europese Unie. Die is excessief. En, en uh, die, dat, dat, ja, daar zullen wij ons natuurlijk tegen verzetten. Kijk, we zijn in Europa bezig allemaal... De Britse regering 84 miljard pond, de Duitsers 80 miljard euro, wij 18 miljard euro. We zijn met enorme onwaagspakketten bezig om ervoor te zorgen dat je die staatsschuld onder controle brengt. De overheidsuitgaven gaan in reële termen in Nederland nauwelijks omhoog. gaan op allerlei onderdelen zelfs dalen. En dan zou je vervolgens wel moeten accepteren met z'n allen dat je in Europa zo'n stijging hebt. Dus we mogen duidelijk zijn, u kent ook onze inzet bij de vorige ronde... Uh, dat we dit uh, excessief vinden. Want, wat kunt u eraan doen? Want uh, het gaat vaak om verplichtingen die in het verleden al zijn aangegaan. Wat kan Nederland doen? Ja, kijk, in elke begroting zitten verplichtingen verplichting uit het verleden. Maar ook in de Europese begroting zit heel veel uh, wat, wat helemaal niet is vastgelegd. En ik moet nog maar zien dat al die verplichtingen uit het verleden... automatisch in dit tempo moeten, uh, moeten doorlopen. Hè? Dus uh, ja, ongetwijfeld uh, uh, zal dit ook wel weer een... Uh, contact opleveren tussen mij en David Cameron de komende maanden. Want die zit ook meestal vrij strak hierin. Maar dat geldt overigens ook voor, voor collega's in Zweden, Duitsland, et cetera. Om dit te voorkomen. Vindt u dat een stijging überhaupt wel kan? Of zou er eigenlijk bezuinigd moeten worden? Ja, Wij zouden zeggen, probeer de stijging in reële termen te beperken, eh, oriënterend op nul. Eh, dat is ook vorige keer onze inzet geweest. Nou, daar zijn we in de buurt gekomen. Want je hebt wel te maken met iets van inflatie... wat je moet doorrekenen, dat begrijp ik ook nog wel. Eh, maar ik vond eh, eerlijk gezegd de uitkomsten... van de vorige onderhandelingsronde helemaal niet zo verkeerd. En, maar dit is excessief. Dit ligt daar factor drie boven. Dus onacceptabel voor Nederland? Dit is niet acceptabel voor Nederland. En dat nee. zei de premier Mark Rutte... in gesprek met Dominique van der Heijden. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Hier is Freddy van Tijen. Veel sites van buitenlandse kranten en tv-zenders melden net als de NOS... dat het vechten in Libië doorgaat, ondanks het uitgeroepen staakt het vuren. Maar het nieuws over Libië, en zeker dat over Jemen... moet nog steeds wedijveren met het nieuws over Japan. Op de site van CNN bijvoorbeeld wordt gewaarschuwd tegen namaakjodium. Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit stelt vast... dat de vraag naar jodium zo is gestegen... dat er ook al veel namaakproducten met jodium... of zelfs helemaal zonder in omloop zijn. Overigens is er helemaal geen noodzaak in de Verenigde Staten om jodium te gebruiken. Dat speelt in veel andere landen ook. Ik noem maar wat, de Ludwigsburger Kreiszeitung schrijft dat apothekers in de stad melden dat er heel veel vraag is naar jodiumtabletten. Maar het gebruik daarvan wordt volkomen onzinnig genoemd door de Duitse deskundigen. Vanmorgen stond onder meer in BN De Stem dat het moeilijk is om uit te vinden wat je moet doen als je in de omgeving van de kerncentrale in Borselen woont, als daar iets zou gebeuren. Wie dat snel op internet wil opzoeken, vindt niet gemakkelijk een antwoord. Nou, dat hebben wij ook even geprobeerd. Er is wel de gewone algemene waarschuwing voor als de sirene gaat. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de radio aan op Omroep Zeeland in dat geval. Maar de provincie heeft niet met de angstige burger meegedacht en heeft niet de veiligheidsvoorschriften rond Borselen naar de voorpagina van de site gehaald. Er is een onderwerp, veiligheid, maar daar zit je al snel te bladeren in een nota van 27 pagina's over de rol van de regionale publieke zender bij crisis en rampen. Er is ook een blokje met de titel Vragen over aardbeving in Japan. Dat hadden we aanvankelijk bij het zoeken overgeslagen en dat lijkt immers over Japan te gaan en niet over Zeeland of Borselen. Toch blijkt dat te zijn waar we moeten zijn. Uh, zei het dat er dan nog vier keer... uit heel veel mogelijkheden gekozen moet worden... en doorgeklikt om uit te komen bij een lijstje... waarin echt staat wat men moet doen... in geval van een storing in de kerncentrale. Daar hoort overigens ook bij... Leg de jodiumtabletten klaar. Nou, dit hebben we dan nu ook weer. NNC Handelsblad schrijft dat de basistraining voor politieagenten in Koenders in Afghanistan niet kan worden opgerekt van zes naar acht weken. Dat is een probleem, want het was een belangrijke voorwaarde voor de Tweede Kamer. voor instemming met die trainingsmissie van 445 man. Uit gesprekken met trainers en diplomaten blijkt dat de NAVO helemaal niet aan die acht weken wil. En bovendien wil de NAVO dat Nederland zich aan zes weken houdt. Er gaan nog meer mensen naar Koen dan 445. Op de voorpagina schrijft het parool tenslotte over twee mannen... die vrij uitgaan, hoewel ze 182 vuurwapens hebben gestolen... uit een schietclub in Amsterdam. Ze hebben mogelijk onder één hoedje gespeeld met de eigenaar van de club... en in dat geval is het officieel geen diefstal. De verwachten hebben een enorme partij professionele wapens... in de onderwereld laten belanden, maar de rechtbank heeft dus geoordeeld... dat ze daarvoor niet kunnen worden gestraft. Zal ik het getal even goed zeggen? Het is 545. Ik zei 445 volgens mij. Het gaat om 545 mensen met die trainingsmissie. Dankjewel Freddy. Freddy van Tijn was dat met het mediaoverzicht. Straks na zes uur gaan we in ieder geval bellen met Italië. Want hoe staat het daar? Wil Italië de basis, de vliegbasis beschikbaar stellen om die no-fly zone in Libië te handhaven? We gaan uh, kijken in uh, Engeland met Arjen van der Horst, hoe het Daar zit wat de rol van Engeland kan zijn. Maar er is nog meer nieuws in de wereld bijvoorbeeld, dan recht het ook uit de hand te lopen. En we bellen eventjes met Ben Knapen. dat is de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... ...en die heeft het aantal landen dat ontwikkelingshulp krijgt van Nederland teruggebracht. Wat zijn de redenen daarvoor en welke landen zijn er overgebleven? Hoort u allemaal zo duidelijk na zes uur hier op deze zender. Blijven bij dus.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 Van alle kanten. Eifel pakte de processen aan van een Nederlandse gemeente. Als je de eerste van alle euro's die Eifel hiermee kan besparen... op de stoep van het gemeentehuis legt... dan ligt de laatste 8,7 kilometer ten noorden van... in Denmark. Kijk op Eifel.nl hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eifel, wij maken strategie werkzaam.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 Schat, dan blijven ze nou! Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak vissen visser en een voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Oh. Wat verhuizen voor dan je denkt. Erkende verhuizen. Dat kost een erkende NL. Dit is radio 1.